Volgens justitie zijn ze in strijd met lokale verkiezingsregels. Verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn websites. Het bedrijf gaat in beroep tegen het besluit van de Braziliaanse rechter om zijn chef te laten arresteren.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 I wish that my lips could build a castle Some nights I wish they just fall off they can come from.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 Even though the king is gone, the beat goes on and on Even though the king is gone, the beat goes on and on yeah. Even though the king is gone, the beat goes on and on Listen to me, you know, even though he gone, he still lives on through the music All you gotta do is listen 6.9 FM. Yeah. Yeah. Oh. the nations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 Te beginnen. De Braziliaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de chef van Google in Brazilië. Het internetbedrijf weigert twee video's van YouTube te halen... waarin kritiek wordt geuit aan het adres van een politicus. In de video's wordt gesuggereerd dat hij een minares heeft gedwongen tot abortus. De autoriteiten gaven Google vorige week de opdracht filmpjes te verwijderen. Volgens justitie zijn ze in strijd met lokale verkiezingsregels. Google zegt dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn websites. Bedrijf gaat in beroep tegen